Tien uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie in Couser. De stad, vlakbij de grens met Libanon, wordt al twee weken belegerd... door het roepen van president Assad. Het regeringsleger krijgt hulp van de Libanese organisatie Hezbollah. Duizenden burgers zitten in de val en kunnen geen kant op. Het Rode Kruis wil graag Couser in om mensen te helpen... maar dat kan alleen met toestemming van de strijdende partijen. De Verenigde Naties dringen aan op een staakt het vuren... voor de evacuatie van honderden gewonden... In de Groningse plaats Ter Apel is vanochtend vroeg brand uitgebroken in de discotheek. Niemand raakte gewond. De brand is nog niet onder controle. Het vuur werd na sluitingstijd door het personeel van de discotheek ontdekt. De brandweer kon lange tijd niet blussen. De discotheek heeft een stalen dak en een betonnen vloer... waardoor de brand opgesloten werd in het pand. Inmiddels is het dak van de discotheek ingestort. Het vuur is daardoor weer opgelaaid en de brandweer kan er nu wel goed bij.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 De Britse koningin Elizabeth werd vandaag precies 60 jaar geleden gekroond. Op 2 juni 1953 legde ze in Westminster Abbey de eet af. Elizabeth was toen al even koningin. Haar vader was ruim een jaar geleden overleden. Elizabeth volgde hem destijds direct op, maar haar daadwerkelijke kroning liet nog even op zich wachten. De 87-jarige koningin viert haar diamantenjubileum in een besloten kring. Vorig jaar werd het regeringsjubileum in Groot-Brittannië al uitgebreid gevierd.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 Daar is over nagedacht. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Pan. Goedemorgen. Deze week verscheen het rapport Altijd al vol van de adviescommissie Vreemdelingenzaken... met verontrustende conclusies over onze vreemdelingenbewaring. We sluiten vluchtelingen te snel op en houden ze te lang vast. Reden voor OVT om te vragen waarom de mythe van onze eeuwenlange gastvrijheid... niet heeft standgehouden in de 20e eeuw. Onze gast weet dat precies, want historicus Diego Wallaert... promoveerde op 50 jaar Nederlands asielbeleid. Diego, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en we gaan straks met Tigo verder praten natuurlijk. Maar we hebben nog meer voor u. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... zal de komende jaren een reeks opzienbarende boeken... althans, zo wordt het aangekondigd, uitgeven... over de militaire geschiedenis van ons land. Uh, en na de column van Elke Noordervliet... zal onze gast, historicus Adrie van Vliet... vertellen waarom die serie zo bijzonder is... en met name waarom dat eerste deel zo bijzonder is... want dat gaat natuurlijk over de 80-jarige Oorlog... En daarin blijkt dat Nederland, zo zouden we dat tegenwoordig zeggen... per rapport, excellent heeft gepresteerd in die tachtigjarige oorlog. Want dat handjevol noordelijke gewesten scheurde zich niet alleen los van het zuiden... maar wist ook nog die Spaanse overmacht, het machtigste leger ter wereld... misschien wel op dat moment te verslaan. Misschien de eerste en laatste grote prestatie van Nederland op militair gebied. Nou, dat horen we straks. Ja, uh, Adrie van Vliet, het raadsel wordt ontrafeld over hoe dat kan. En ik geloof dat de clou om het even samen te vatten en een tipje van de sluier op te lichten... ligt in, hoe kan het ook bijna anders, als uh, in watermanagement. Ja, watermanagement heeft zeker, zou je kunnen zeggen... in deze periode, de 80-jarige Oorlog, 16e eeuw... een grote rol gespeeld. Dankzij het water, denk ik, slagen opstandelingen erin... in Holland en met name ook in Zeeland... de grote supermarkt Spanje aan, uh, ja, aan te vechten... en uh, daar uh, de confrontatie met succes uh, aan te gaan. Ja, de rol die water daarin heeft gespeeld, dat uh, horen we zo dadelijk. Verder in OVT, na 11 uur, de waarde van het haarlokje van koning Willem I. U hoort het goed. Ja. Het haarlokje. En een geschiedenis van illusies, misverstanden, ontvoering, spionage... illegale wapenhandel, psychologische blunders en mismanagement. Dat klinkt heel spannend en dat is het ook. En u zult horen dat het dan gaat over Nederlandse betrekkingen... rond de Oostzee aan het begin van de 18e eeuw. En dan tot slot in de documentaire serie het spoor terug vandaag... de Nederlandse goudkoorts in de jaren 50. Dat allemaal tot twaalf uur, maar nu eerst het nieuws van deze week. Afgelopen donderdag werd bekend dat het kabinet... de subsidie aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis... volledig gaat schrappen. Het centrum, al dus het kabinet versluit... het centrum is geen unieke, excellente instelling... die noodzakelijk is voor ons wetenschapsstelsel. Dat zal je maar gezegd worden als instelling... In de studio in Gelderland, historica en directeur van het centrum Carla van Balen. Goedemorgen, Carla. Goedemorgen. Hoe ernstig is de situatie? Is het alarmfase 1? Absoluut, alarmfase 1. Want uh, wij kregen dit dus inderdaad donderdag te horen. En nou ja, precies zoals uh, gezegd is, uh, een stopzetting vanuit het ministerie van Onderwijs... Uh, ja, volledige financiering stopgezet. En, en, en hoezo? Uh, ja, hoezo? Dat is dus uh, bij ons ook de grote vraag. Want er wordt dus onder andere gezegd uh, wat, dat wij geen uniek uh, onderzoekscentrum zijn. Maar ja, dat is onaantoonbaar niet waar. Er is in ons land maar één onderzoekscentrum voor de parlementaire geschiedenis. En dat zijn wij. Ja, Leg, leg even uit wat, wat, wat Nederland gaat missen als we pak een beet over anderhalf jaar zonder centrum voor parlementaire geschiedenis zitten. Wat, wat hebben jullie dus al gedaan waarvan je zegt... nou, zonder dat had het land er anders uitgezien gezien, althans de parlementaire geschiedenis. Nou ja, wat wij doen is wij brengen systematisch in kaart... Uh, de politieke en parlementaire geschiedenis van ons land, van de naoorlogse periode. En dat doen we uh, per kabinetsperiode. Brengen wij dus, uh, ja, zeg maar dikke boeken uit waarin heel precies beschreven staat... En dat is het belangrijkste. Hoe ons parlement functioneert. En wat is de belangrijke taak van het parlement? De regering te controleren. Dus dat zit erbij, hè, controle van de regering. Hoe doet het parlement dat? En ja, in die zin zou je kunnen zeggen, als het parlement de controleur is van de regering, dat wij de controleurs zijn hè, van de controleurs. En wij volgen zo die politieke geschiedenis, uh, ja, zolang als er... Uh, kabinetten en parlementen zullen zijn, dat was althans onze opdracht... Uh, zullen wij dat in kaart brengen, systematisch. En nergens anders in Nederland wordt systematisch... de politieke geschiedenis helemaal in kaart gebracht. En er is een internationale visitatiecommissie geweest... die jullie centrum voorbeeldig heeft genoemd. Heeft het kabinet dat niet gelezen dan? Nou ja, dat is dus inderdaad onze grote vraag. Daarom zijn we zo verbaasd. Want dat inderdaad, het inter-, was een internationale commissie... En die heeft gezegd dat wij een gezaghebbend instituut zijn. En dat niet alleen in Nederland, maar ook nog eens in Europa. Dus ook nog eens internationaal. Omdat wij de motor van de uh, parlementaire geschiedenis in Europa zijn geworden. Dus er is gewoon vastgesteld, en nog maar twee maanden geleden... Uh, dat wij een gezaghebbend instituut zijn. Dus ja, daaruit komt vooral onze grote verbazing voort. Ja. De, nu, nu zei je net iets over de, de, de, de edele taak van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis... Om de controleurs van onze democratie, namelijk het parlement, achteraf te controleren. Want dat meen ik uit je woorden op te maken. Ja, klopt. Begrijp ik nou goed dat je zegt, uh, wij doen van overheidswegen worden, wij betaald... om als geschiedschrijvers nog eens na te kijken op basis van welke motieven... op basis van welke argumenten, op basis van welke omstandigheden... parlementariërs handelden. En als je dat niet doet, dan is dat een uh, verlies voor de democratie... als je dat als democratie niet zelf instelt. Ja, precies. Dat is een heel groot verlies. Omdat hoe werkt onze democratie, hoe werkt ons parlement, uh, hoe werkt macht? Ik bedoel, uh, in Den Haag hebben ze macht, dat blijkt nu wel. En om dat in, in kaart te brengen, zo precies hoe dat gaat... inderdaad de werking van onze democratie. Uh, hoe de Eerste Kamer, de, vooral de Tweede Kamer natuurlijk... hoe dat werkt, dat hele systeem van macht, democratie. Ja, dat de overheid heeft ook ooit, of laat ik zo zeggen, de regering... Een kabinet begin jaren 80 heeft ook besloten dat dit zo belangrijk was... dat er dus geld vanuit het ministerie uh, naar het uh, centrum toe kwam... om de parlementaire geschiedschrijving veilig te stellen. Nou ben je vaak bij ons uh, te gast, Carla. Dat is niet voor niks, omdat je ook voor ons een hele belangrijke bron bent. En ik hoor... Ik, ik heb je vaak gehoord. Onze luisteraars hebben je vaak gehoord. Je klinkt uh, enorm aangeslagen. Ja, dat klopt. Het is, ja, het is dat onbegrip hè, wat ik net uh, probeerde te vertellen. Kijk, we weten het ook nog maar net. Hè. Er was geen enkele voorwaarschuwing. Dus donderdag werd dat nieuws opeens bekend. En het is zo moeilijk voor te stellen... Uh, dat ze werkelijk in politiek Den Haag ons niet belangrijk vinden. Als je bijvoorbeeld bedenkt... nou, uh, ja, je zegt het zelf, we zijn een vraagbaak voor journalisten... Maar we zijn het ook voor Politiek Den Haag zelf. Heel vaak wordt ons advies gevraagd vanuit nou de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, uh, Raad van State. Uh, ik kan nog zo wel even doorgaan. Dus ja. ook uh, ja, vanuit Den Haag weten ze ons te vinden. En je zou het heel kort kunnen zeggen: van ja, wij zijn toch in zekere zin, of niet in zekere zin, het politiek geheugen van Nederland. Waardoor dus zo vaak een beroep ons, op ons wordt gedaan. En ja, het niet goed te begrijpen is dat datzelfde politiek ten Haag dan zegt: ja, we kunnen wel zonder. Even uh, langzaam zeker afronden. Ik vind overigens dat je naast aangeslagen toch ook ja, wel aangeslagen gehoord, is. Misschien het ook, wel, ook strijdbaar, strijdbaar ook. Klinkt, ja. in alle eerlijkheid en, en hou dat vooral vast. Uh, Dankjewel. Het was het kabinet van 8-3 in 1982, waar je net naar refereerde, refereerde, bedoel ik, om het besluit te nemen om jullie in te stellen. Uh, is het nog gewoon doodsimpel dat dit kabinet even die notulen van uh, 1982 erop na moet slaan, dat ze dan weten wat ze fout doen en dan kunnen ze een fout herstellen? Zijn we dan uh. weer klaar? Uh, ja, en uh, ja, wat ze meestal doen vanuit Den Haag is ons gewoon bellen. Dan kunnen wij het even voor ze doen. Uh, wij zijn hè, de vraagbaak. Maar inderdaad, ze zouden. Wij zoeken het ook. wel even op. Ja. Wij zoeken het graag even voor ze op met uh, de motivering van destijds. Dus uh, het antwoord is ja. Carla van Balen, heel hartelijk dank. Uh, uh, hou die strijdbaarheid vast. Heel veel succes uh, uh, gaan door jullie met wel. mensen mobiliseren. Dat zullen we zeker doen. De overheid sluit onwelkomen vluchtelingen te snel op en houdt ze zinloos te lang vast. Zo leidt een van de verontrustende conclusies van een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken dat deze week verscheen. Nederland en zijn vluchtelingen. Het is een verhaal met steeds meer drama. Het debat over de strafbaarheid van illegaliteit is nog niet afgerond. De kwestie rond de zelfmoord van de gedetineerde Russische asielzoeker Domatov smult nog na. En nu is alweer een nieuw misverstand. Alsof er alles aan gedaan wordt om het imago van ooit, dat van vluchtelingenopvangland, af te schudden. Ja, en dat terwijl wij vanaf de Gouden Eeuw zo aardig waren voor vervolgden en vluchtelingen, dachten we. Dat onze gastvrijheid voor een groot deel een mythe is, weten we inmiddels. <kwijls> dat uh, de, in de jaren dertig onze Joodse buren niet echt welkom waren, weten we inmiddels ook. En toch blijft dat idee dat wij vroeger zo aardig waren voor vervolgden hardnekkig bestaan. Kijk maar eens naar de jaren vijftig, wordt er gezegd dan. Uh, Hongaarse vluchtelingen liepen hier toen in en uit, als het ware. Uh, maar hoe was het werkelijk? Aan tafel, we zeiden het straks al, historicus Tycho Wallard, schrijver van een dikke naoorlogse studie over de naoorlogse omgang met uh, onze vluchtelingen en met name over de asielprocedure, getiteld Geruisloos Inwilligen. Tycho Wallard, werkzaam aan de Leidse Universiteit, voor alle duidelijkheid. Uh, dat rapport over vreemdelingenbewaring, wat nu net is verschenen deze week vluchtelingen die weg moeten, die te lang worden opgesloten... en te snel worden opgesloten. Uh, is het, het verhaal over hoe Nederland met zijn vreemdelingen omgaat... de afgelopen jaren of afgelopen jaar... is dat eigenlijk vooral een verzameling van de ene naar de andere blunder? Uh, Goedemorgen nogmaals. Uh, ja, dankjewel. Ik wil uh, eerst uw vraag even nuanceren eigenlijk. Hey, ga, gaan we zo beginnen. Vluchtelingen ja. zullen we natuurlijk in Nederland nooit opsluiten. Dit zijn mensen die hier mogen blijven. Vluchtelingen hebben gegrond vrees voor vervolging... als ze worden erkend door de overheid... als vluchtelingen mogen ze in Nederland blijven. Waar het hier om gaat, is natuurlijk een hele andere groep. Dit zijn vaak uitgeprocedeerde asielzoekers... Ja, die terug bent. moeten naar hun de herkomst te kunnen. Mensen zijn... Uh, uh, die hier komen zonder toestemming, dus zonder verblijfsvergunning hier wonen. Dus kortom, het is een hele gemeleerde groep. En we hebben het zeker niet over vluchtelingen, die mogen hier blijven. Ja, Dat is wat de... ik zeg. En ik wil ja. nog een volgende punt zeggen: doen we alweer wat fout? Dit is het opsluiten van vluchtelingen, asielzoekers, vreemdelingen. is een heel oud systeem al. In de jaren 50 hadden we al een centrum, het heette toen de Rozenhof. Daar interneerden wij uh, asielzoekers, vluchtelingen uit Oost-Europa. Ze werden een jaar lang geobserveerd, omdat het wel eens spioen zouden kunnen zijn. Dus feitelijk is het al een heel oud systeem. Niks nieuws. Er zijn ook gevallen bekend in het hedendaagse debat... van uh, uh, Somaliërs die uitgeprocedeerd zijn... en keer op keer in vreemde detentie belanden. Dus het enige nieuwe is nu het strafbaar stellen. Maar goed, dat is even ter nuancering nee, van uw vraag. Het, het gaat niet je... om vluchtelingen. Het gaat nee, om nee, maar dat, dat, mensen dat... zonder verblijfsvergunning. Ja, mensen, de ongewenste vluchtelingen... die eigenlijk niet hier welkom zijn om... Ja. Ja. Om bepaalde redenen. Of die gevoel zijn, uh, ja of nee, is vaak het probleem. Het woord ongewenste vluchting is natuurlijk al een heel moeilijk begrip. Ja. Uh, in principe uh, mag Nederland geen mensen uitzetten... naar landen waar hun vervolging wacht. Hoe je dat moet aantonen is natuurlijk een volgende. Hoe maak je een onderscheid tussen een echte of een zogenaamde onechte vluchteling. Was dat overigens iets wat ook in de jaren 50 en, uh, ja. en, en, en 40 al speelde? Absoluut. Ik kwam in, mijn, in de bronnen die ik zag... de persoonsdossiers van asielzoekers... kwam ik uh, uh, allerlei termen tegen... zoals pretense vluchteling. Dat zijn mensen die dan pretenderen vluchteling zijn... maar het feitelijk -hoe zeg niet je waren. Pre pretense. Okay. En dat is natuurlijk een, een fascinerend begrip. Ook toen werd gedacht van dit zijn feitelijk mensen... met economische motieven die hier, hier kwamen... om hele andere redenen. En... Daarbij kwam natuurlijk het, vooral het idee in de jaren 50, uh, Koude Oorlog... waren dit niet feitelijk spionnen die hier kwamen... om het communisme stiekem te verbreiden of te weg te effenen. Maar kortom, er werd altijd al aan de motieven van mensen die hier ja. kwamen. Dat is niks nieuws. En dingen als aanzuigende werking, als je ze toelaat... waren ja. dat kwesties uh, die toen ook al in het debat speelden? Enorm. Al waren de aantal natuurlijk veel kleiner. Uh, uh, jaren 50 hebben we misschien even tientallen eerst, uh, daarna honderden. Maar toen zie je ook in ieder rapport van de overheid... Pas op, als we deze ene persoon toelaten, nou dan staat er zo'n enorme vloedstroom te wachten aan mensen die hetzelfde beweren. Dus, en dat is een continu, continu iets wat je terug ziet komen ja. in het debat. Nu heb jij in je proefschrift, ik geloof, iets van 400, 500 persoonsdossiers onderzocht. Absoluut. En nu noem jij je proefschrift, en het kan geen toeval zijn, geruisloos inwilligen. Uh, die titel suggereert ook tegelijkertijd een soort. Mechanisme van een soort soepele omgang. Er zit iets. Wat is. Ja, ja. je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik... Was dat de kwestie dat we wel hard waren op papier, maar in werkelijkheid wat zachter? Nou, u maar... zegt het uh, fantastisch. Dit is het brief wat er gebeurde. Er wordt publiekelijk heel vaak gezegd. we zijn heel erg streng. In de praktijk zien we wat anders. Nou, uh, ik kan het misschien wat uitleggen met een voorbeeld uh, van een, een persoon die hier asiel vroeg. We gaan terug naar 1958. Uh, toen uh, uh, kwam een Joegoslaaf per trein naar Nederland. Hij had zich verborgen in een treinstel, in een koelcel in, cool in een trein. Zij dus hij kwam hier aan, totaal verkleumd. Uh, toen hij hier aankwam, was hij uh, bevroren. Hij moest gelijk naar het ziekenhuis. En de persoon die hem ontdekte in de trein zei... dit is een echte vluchteling. Hij zei dat in de Telegraaf. Enigszins uh, frappant voor de Telegraaf misschien. En uh, in het ziekenhuis werd hij geïnterviewd... door een ambtenaar van justitie. En toen zei de Joegoslaaf... ik kwam naar Nederland om economische redenen, omdat in mijn eigen land geen brood was te verdienen. Nou zien we het dilemma natuurlijk. Aan de ene kant is hij in het publieke debat een vluchteling. Maar aan de andere kant zegt hij zelf van ik kom om economische redenen. Nou hier zie je precies het debat over dat geruis als inwilliger. Wat moeten we met zo iemand gaan doen? Aan de ene kant kan die, uh, ja, kunnen we moeilijk uitzetten, want dat, dat wil niemand. Aan de andere kant is het geen vluchteling. Nou, Dan zie je een, een soort spel op gang komen waarin wordt zocht naar een alternatief. Wat gebeurt er in dit geval... Uh, via, via, via wordt er een slager gevonden in Amsterdam... waar hij terecht kan als slager. En hij krijgt een verblijfsvergunning op grond van arbeid. Nou, Dit heb ik in mijn boek laten zien... dat er gedurende de hele naordeelse periode... steeds wordt gezocht naar alternatieve dus, oplossingen. Dus als wij denken, hoe heet die jongen weer? Mauro die, heeft... Als Mauro, ook, dus Mauro heeft bestond al heel lang, zeg je eigenlijk. Dat is absoluut het geval. We, uh, uh, denken we ook aan het geval Sahar... wat misschien wel bekend is bij de luisteraar... Uh, haar familie mocht natuurlijk niet blijven. Ze uh, heeft heel lang geprocedeerd tot aan, uh, tot aan de, de rechtbanken aan toe. Uiteindelijk mag zij blijven omdat ze hier is verwesterd. Dat is natuurlijk geen... geen anders idee. had ze naar Afghanistan terug moeten. Uh, haar familie is uh, bekeken door een rechter. Ja. Haar zaken, en uiteindelijk zegt de rechter jullie kunnen teruggaan. Ik zeg niet dat het goed of slecht is. Ik zeg alleen dat er dan wordt gekeken naar een andere grond om mensen in te willen. Er nou, zijn er talloze voorbeelden van te vinden in het verleden. Dat er mensen asiel vragen, dus zeggen... Ik ben een vluchteling, maar dat er vaak iets anders wordt besloten. Nou, ik, ik kan het voorbenoemen, maar dat is misschien een beetje te uitvoerig dan. Maar... Nee, nee, daar gaan we gewoon even verder. We komen vast nog wel op meer voorbeelden. Ja. Uh, we hebben het over die periode na de oorlog. Jij verdeelt het in je boek in verschillende periodes. Onder 1945, 1956, dan daarna. Laten we maar gelijk naar wat mij betreft naar 1956 gaan... want dat lijkt zo'n moment wat in het geheugen van heel Nederland nog bestaat... Um, er komen dan treinen vol Hongaarse, Hongaarse vluchtelingen naar ons land. Uh, die vluchten voor de Hongaarse opstand. En die heten wij welkom. En laten we even luisteren hoe dat destijds ging. Hier is Venlo. Luister, we staan op het ogenblik op het eerste perron van het station. En het is ruim 16 minuten over acht. Over enkele ogenblikken zal de extra trein... met ongeveer 650 Hongaarse vluchtelingen en hun begeleiders hier binnenrijden. Het is koud en het regent.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 Ja, en, en terwijl de, de, de Limburgse fanfare de, het Hongaarse volkslied speelt... laten wij het fragment voor wat het is. Uh, Hongaarse vluchtelingen zullen in ons land liefderijk worden opgenomen... Uh, dat wordt in die tekst gezegd. Uh, en er wordt ook overigens voortdurend gezegd... hoe laat het is, hoe laat ze aankomen, hoe laat ze zullen aankomen. En toen jij dat hoorde, Tycho zei hij van... Details, details zijn heel belangrijk in dit verband. Leg eens uit. Nou, uh, geef je aantallen, geef je tijdstippen. Dat laat zien dat je precies controle hebt over het proces. Bij die Hongaren werd iedere keer opnieuw gezegd... van daar komen er 1021 of 800 Zoveel. Dus duidelijkheid, de overheid heeft controle over het proces. Ik moet wel iets opmerken bij dit fragment. Dit waren natuurlijk mensen die werden uitgenodigd uit Oostenrijkse kampen. Dus Nederlandse ambtenaren selecteerden in deze kampen. Het waren uitgenodigde vluchtelingen. Het waren dus niet mensen die spontaan naar Nederland kwamen. En daar zien we een heel groot verschil in. Als je als Hongaar zelf naar Nederland kwam, dan werd je heel anders behandeld dan deze okay. personen. Dus, dus, dus dit, dit was al als het ware een door Europa goedgekeurde groep? En Door Nederland. Door door Nederland. Door Nederland. Dus de Nederlandse ambtenaren gingen naar die kampen in Oostenrijk... en zeiden, wij willen duizend mensen... en we willen natuurlijk vooral jonge mannen hebben... die hard konden werken in onze fabrieken. We hadden natuurlijk een groeiende economie. Dus wij gingen voor die oh. goed gebouwde jonge mannen die hard konden werken. Serieus waar? Ze gingen daarheen om te kijken naar wie kunnen wij goed gebruiken. Uh, ik wil nog eens even zeggen dat trouwens Nederland nog steeds dit doet. Hè? Mensen uitnodigen uit vluchtelingenkampen kampen. Jaarlijks no nodig de Nederlandse overheid 500 mensen uit, uit kampen, wereldwijd. En, en dan, is, is waar selecteren we dan op? Uh, nu kijken we eigenlijk vooral naar integratiepotentieel. Dus Wat we het liefste hebben zijn kleine families met een klein aantal kinderen. Omdat die zich hier het beste zouden kunnen en aanpassen is dat, in Nederland. Is dan de gedachte, die, die, die is, zijn integrabel als het ware maar even zodat ze een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor de rest die zoiets... Je wil natuurlijk geen mensen hebben die uh, wat ouder zijn. Die kunnen niet meer gaan werken. En je wil natuurlijk ook kinderen hebben... die hier Nederlands gaan leren en deel gaan nemen aan het proces. Dus een hele bewuste keuze. Waar, waar, waar richten we ons op? Vaak kijken we uh, ook naar uh, opleidingsniveau. Er zijn landen, zoals Canada, heeft ook zo'n programma. En die kijken dan vooral naar... Uh, uh, je moet een bepaald niveau hebben afgerond op de, midden, op de lagere school. Dus die ja. kijken daarnaar. Laten we even teruggaan naar wat je zei over die uh, Hongaarse vluchtelingen uit 56. Die treinvol uh, arbeiders die hier komen werken als, uh, in feite. Was dat economisch belang? Is dat ook een soort factor die je steeds in dat vluchtelingenbeleid terug... Is dat een, is dat een factor eigenlijk? Uh, absoluut. Uh, vaak ook als... Alternatief, uh, in een periode later komen er heel veel Portugese dienstweigeraars. Dat zijn uh, mensen die niet wilden vechten in Mozambique en Angola. Die komen hier vragen asiel aan. In Nederland kan hun natuurlijk heel moeilijk erkennen als vluchteling. We zijn natuurlijk bevriend met Portugal, een NAVO-bondgenoot. Wat zien we? Een andere oplossing wordt gevonden. Ze krijgen een verblijfsvergunning op grond van arbeid. Ze gaan gewoon werken in onze fabrieken. Dus ook daar zie je dat de arbeidsmarkt een hele grote rol heeft gespeeld. Dit zijn mensen die zeggen, we zijn vluchteling. We willen niet vechten en daarom verdienen we asiel. In de praktijk zien we wat anders. Namelijk dat ze uh, gaan werken hier gewoon. Ja. En nu zei je net ook over, uh, je maakt een onderscheid tussen de zeg maar uitgenodigde... Hongaarse vluchtelingen, en je zei als een individuele Hongaar... of een andere Oost-Europeaan hier binnen, binnenkwam om hier asiel te zoeken... Uh, had hij vaak een probleem. Ja, dan, dan werd hij, zo, zoals ik zei, geplaatst in zo'n centrum... en een jaar lang geobserveerd. Hij mocht daar niet naar buiten. Hij werd gekeken van, het is wel een spion. Natuurlijk kwam het voort uit het feit dat we niet weten... wie deze persoon eigenlijk was. Dus die, van die mensen in die kampen, daar konden we de, de, of van tevoren rekken wie het waren... dit konden wel eens mensen zijn uh, van wie we niet weten. Bovendien is natuurlijk de reis vanuit Oost-Europa naar Nederland, en hele moeilijk in deze tijd... met het IJzeren Gordijn. Dus waarschijnlijk waren de mensen die die reis konden maken... kregen toestemming van hun eigen overheid Dus per definitie verdacht eigenlijk. Absoluut. Ja, dus ja. hoe kwam deze persoon aan, aan, aan een paspoort? Hoe kwam... Is het nou ook zo, Tigo, dat daar heel veel spionnen uit zijn ontmaskerd? Uh, nou, ze, ze, ze zijn. <lacht> ik heb gekeken naar alle mensen die in de Rooshof verbleven hebben. En uiteindelijk is er maar van één persoon opgemerkt in het. Uh, van, in de, het van, van de 150 personen hebben daar gezeten. En dat is ook heel weinig. En die ene persoon is ook nog een Griek. Een communistische Griek. <lacht> <lacht> dus ja. Er werd heel veel geobserveerd. En ja. nou, er, mensen werden echt dagenlang in ieder geval bekeken. Heel veel interviews geweest. De, uh, de BVD, de Veiligheidsdienst. Heeft ze uh, ja, geobserveerd, interviews gedaan en daar komt ook heel weinig ja, uit. Ja, ja, wacht ja, toch ja, een beetje ja, ja, spion ja, wacht ja, toch een ja, jaar af? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wat observeerden maar de ze dan? Achterdocht is, de achterdocht is fascinerend. Hè? Maar wat observeerden ze dan? Vraagt Nelleke, uh, uh, communicatie. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, brieven schrijven naar familie. Die werden vertaald in het Nederlands. Ja, Kijken van, bijvoorbeeld, uh, met wie hadden ze, kwamen er mensen bezoekers? Wie waren dat dan? Uh, ja, en, ja. en dat ja. gebeurde allemaal. Telefoons? In maar het wat... klinkt te, te dom en naïef voor ja. woorden. Ja, maar dat heb je altijd als je ja. nadenkt over de jaren 50 En dat klinkt nu dommer dan het toen was. ik toch? Uh, maar het, het zegt misschien wel heel veel over het beeld waar, waarin we dan toe kijken. Het is een, een beeld met heel veel ja, angsten. Net oorlog geweest, dus... Vrees voor de Russen was natuurlijk overal aanwezig. Je hebt het over, de, uh, ik neem aan dat dat toen niet zo heette... maar wij noemen, zouden dat nu wel zo noemen, detentiecentrum, de Rozenhof. Het, ja, interneringscentrum. Interneringscentrum heette het toen. Uh, ik, ik heb ik, nog één ding wat, ik graag, wat me opvalt. We hebben het over de jaren 50. In de, in de publieke opinie is er een algemeen gevoel... wij moeten die, die arme vluchtelingen uit Oost-Europa welkom heten. En in de werkelijkheid krijgen ze dus een hart. Uh, onderzoek en worden ze opgesloten, op, of althans bewaard... laat ik het woord opgesloten, want voor je het weet ga je me weer verbeteren... worden ze bewaard uh, in, een, in een centrum... en worden ze door een asielambtenaar uit, geplukt en, en uitgeplozen. Is het nou zo dat die, dat, dat die asielambtenaren een, als het ware... Een, een, een hele andere kijk op die situatie ontwikkelen dan de publieke opinie? Hoe, hoe, wat, wat gebeurt er met een asielambtenaar? Daar ben ik eigenlijk benieuwd. Nou, weten we daar iets van? Wat er in die tijd. Als je daar jaren werkt, werd je dan moe? Dan kreeg je last van slijtage. Weet je wantrouwig? Wat gebeurde er? Uh, het grappige is dat er natuurlijk maar heel weinig asielambtenaren waren. Dus ik kwam maar. In die dossiers kom je steeds dezelfde naam tegen. Uiteindelijk weet je ook. Een beetje wie dat waren. Zo was er ene kolonel Gevelink. En die dook steeds opnieuw op. En dat was uiteindelijk het hoofd van die afdeling. Hij werkte daar ook al voor de oorlog. En hij, was, hij stond wel bekend om zijn, ja, om zijn uh, angsten voor vreemdelingen. We zouden het nu xenofobie noemen, maar toen vond ik het natuurlijk helemaal niet. Maar achterdocht speelt natuurlijk wel. Ik, ik heb zelf bij de IND gewerkt. Waarom? Je hebt eerst bij de vluchtelingen werk. Afwerk, werk, gewerkt en daarna bij de IND. Dus wat was jouw ervaring bij de IND? Uh, Allereerst voel je natuurlijk gewoon beleid uit. En ik ga natuurlijk niet mijn collega's hier uh, uh, zeggen dat ze hun werk niet goed deden. Maar je voelt natuurlijk je voelt beleid uit. En je hebt ook natuurlijk relatief weinig marge. Uh, er zijn advocaten die op je nek zitten. Er zijn vluchtelingenwerkgroepen die op je nek zitten als je iets fout doet. Dus dat is heel belangrijk. Uh, vaak zijn ook deze mensen maar één radertje in een heel groot proces. Ze zien alleen maar één klein stukje van de... Procedure. Je kan je natuurlijk wel voorstellen... als je jarenlang twee aanzoekers interviewt op een dag... uit dezelfde land en je hoort heel vaak dezelfde verhalen... dan zou je enigszins cynisch kunnen worden. Dan, maar dan gaan men, dat, maar dan gaat het ja. mensen ook wel naar een ander maan kijken. Maar ik was zelf deed dat werk en ik miste uiteindelijk de, het grotere beeld. Uiteindelijk wil je weten wat gebeurt er nou met iemand. Daarom keek ik naar die persoonssociërs en daarin kan je dat heel mooi zien. Uiteindelijk zie je daar het eerste beschikking maar je ziet ook wat er uiteindelijk gebeurt. Uiteindelijk zie je dus heel vaak dat er afwijzing op afwijzing volgt op hele vaak formele gronden of restrictief ja. beleid. En heeft jou dat doen denken als je nou ook concluderend even nou we hebben nog heel even maar toch nog even naar die 500 dossiers kijkt, je hebt als ware als een soort recht heb je ook als je nu stel je voor ik ben rechter achteraf geweest van mijn voorgangers asielambtenaren. Hebben ze dan de meeste afwijzingen waren die terecht of denk, of zeg je achteraf nee? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou? nou, het is natuurlijk uh, heel moeilijk om te zeggen... wie is wel of geen vluchteling. Uh, we hebben het ook in het gedogenkort trouwens van onze vorige kabinet... ging het ook over echte en onechte vluchtelingen. En echte vluchtelingen zijn natuurlijk welkom. De vraag is, hoe bepaal je dat nou? Hoe bepaal je nou wat gegronde vrees ja. voor vervolging is? Dus wat doet een ambtenaar? Hij heeft een dossier op zijn broodje met een vluchtverhaal erin en hij gaat op zoek naar gegronde vrees voor vervolging... Hij zegt, ja, dit is niet erg genoeg of niet zwaar genoeg, maar hoe meet je het? Nou, ik, misschien hebben jullie het gehoord. Uh, afgelopen week was er heel veel debat over die homoseksuele asielzoeker... en die impertinente vragen die werden gesteld door de IND-ambtenaar. Mm -hmm, nou, ja. dat waren natuurlijk belachelijke vragen, daar is iedereen denk ik wel over eens. Maar uh, hij is natuurlijk wel, zijn verhaal is hier wel op gebaseerd. Dus je moet wel achterhalen, is hij hier op, op deze reden echt vervolgd? Maar. En dat is natuurlijk heel moeilijk... Maar zeg je als historicus achteraf die die 500 dossiers uit de jaren 50 tot en met de jaren 80 heeft bekeken... we kunnen niet beoordelen of het terecht of niet terecht was, maar formeel klopt het? Ik wil alleen zeggen dat het een onwijs moeilijke yes. beslissing is. En, en uh, waarop, ik wil ook nog zeggen dat het heel ja. erg rekkelijk is. Uh, het gaat over vervolging. De ene persoon kon zeggen er is wel sprake van vervolging... Procedeer je door, dan kan de volgende persoon zeggen. er is wel sprake van vervolging. Dus dat begrip, het is niet heel moeilijk hard te maken, wel of geen. Als je... Mag ik nog heel even over. Ja, ik als je, nog... sorry, nee, ik ga... Heel kort nog, over die 50 jaar die je bekeken hebt, naar een soort bedrijfscultuur of ambtenaarcultuur. Dat vind je terug in de ambtsberichten, neem ik aan, van hoe gaan we daar en daar mee om. Zie je in die. De, de, de, een, een bewustzijnsproces ontwikkelen binnen die IND... of blijven het allemaal mensen die eigenlijk hun best doen... om ongewenste vreemdelingen buiten de deur te houden? Uh, wat je ziet is een uh, het beleid... Wordt, er komen steeds meer regels, dat een eerste. Wat je verder ziet is dat er steeds um, wordt gezegd... van we moeten strenger worden. Ook natuurlijk naar buiten toe. Dus dat wordt natuurlijk heel erg benadrukt. Uh, van wie kunnen we buiten houden en op welke gronden? Je kan natuurlijk heel moeilijk. Het is heel moeilijk te zeggen van. Uh, omdat ik zoveel aangeef dat de praktijk vaak hetzelfde blijft. De gevolgen van de asielprocedure die zijn heel vaak alsnog hetzelfde. Uh, ja, er komt streng beleid en er komt nieuw beleid. In de praktijk mogen vaak mensen toch nog blijven. En vandaar natuurlijk de titel: Gerust inwilligen. Want we kennen allemaal de debatten in de media. Uh, deze persoon, deze conciërge uit Zammerdam moet blijven. Alle kinderen van de school vinden hem. Ja. Dat zijn de redenen voor. En dat, is, zie je, dat zie je niet alleen maar nu, dat zag je ook in de jaren zeventig. Dus jij zegt, de continuïteit is veel belangrijker dan het verschil. Het was vroeger niet zo heel veel erger of beter dan nu. Die continuïteit, daar moeten we op letten. Het was altijd ja, al een ja, beetje. Absoluut. Uh, ja. Het was ik, altijd ja. al vooral ingewikkeld. Terwijl we natuurlijk nu uh, juist heel vaak horen dat het verandert. Dus dat is natuurlijk een soort tegenspraak die je natuurlijk heel mooi ziet in, dit, in mijn boek. Ja. Nou, Tygo Wallace, bedankt. Je boek Geruisloos Inwilligen, is dat nog te verkrijgen? Uh, u kunt uh, de uitgever bellen. Verloren, daar is het beschikbaar als daar het nou, Dank voor je toelichting. Dan is het nu tijd voor de column van U hoort Haar al. Nelleke Noordervliet. Mijn vader hield van voetballen. Ik dus ook. Daarom mocht ik met hem mee toen Nederland tegen België speelde... op 4 oktober 1959. In de Kuip. Er stonden nog geen metershoge hekken rond het veld... Een smalle greppel scheidde ons van de grasmat. We hadden staanplaatsen, maar langs die greppel stonden drie rijen houten banken... zodat de eerste linies konden zitten om het publiek erachter zicht op het veld te bieden. Daar zaten we dus, mijn vader en ik. De mannen waren gekleed in dikke grauwe jassen... alpinopet op het hoofd, sigaretje in de mondhoek. We wonnen met 9-1. Mijn moeder hield niet van voetballen. Toch ging ze om... Dat was begin jaren zestig. Met een bevriend echtpaar bezochten mijn ouders... regelmatig de thuiswedstrijden van Feyenoord. Na afloop dronken ze dan nog wat in een café... op de Mariniersweg Hoek-Jonker-Franstraat, de Cozy Corner geheten... en speelden mijn vader en oom Dick een potje biljart. Feyenoord en het Nederlandse voetbal zaten in de lift. In 1963 zwaaiden we met vele andere supporters... de Grote Beer en de Waterman uit in Hoek van Holland... Feyenoord stond in de halve finale van de Europa Cup en speelde de tweede wedstrijd tegen Benfica, half Rotterdam, voer naar Lissabon. Toen we de Europa Cup wonnen in 1970 gingen mijn ouders, beide rond de 60 en bang van massa's, toch naar de koolsingel om de ploeg toe te juichen. Mijn oude, demente grootvader haalde zijn maatjes Genever bij de sluiterij van Cor Veldhoen op de Paradijslaan. Daarheen raakte hij de weg nooit kwijt. Feyenoord was dus een aanwezigheid in ons leven. De Kuip, waarvan ik vroeger de architectonische waarde niet kende... was een fijn stadion waar de supportersgroepen... nog niet van elkaar hoefden te worden gescheiden. Ik zat eens op de tribune bij een wedstrijd Feyenoord-Ajax. Voor ons zaten Ajax-supporters. De keeper van Feyenoord was toen Eddie Treitel. Toen deze een schot stopte, riep een Ajaxiet sarcastisch... Twijfel, hij hip hem! Hij werd niet gelinched. En nu moet er een nieuw stadion komen. Met veel faciliteiten en publieksfuncties en evenementenmogelijkheden. Het moet Rotterdam qua voetbal weer op de kaart zetten. Economisch schijnt dat allemaal reuze noodzakelijk te zijn. Daar zijn de projectontwikkelaars en het bestuur van Feyenoord het over eens. Voetbal is geen oorlog, zoals Rines Michels zei. Maar voetbal is big business. De stad moet die economische ontwikkeling dus steunen... met een garantie van zo'n 165 miljoen. En reken maar dat die garantstelling zal worden verzilverd. Het zijn sterke krachten die achter de schermen aan de touwtjes trekken. De mensen die de oude Kuip willen houden en verbouwen... de architectonische waarde willen versterken met een mantel eromheen... die als het ware de oorspronkelijke structuur beschermt en transparant maakt... lijken geen kans te maken tegen de bobo's. Rotterdam gaat er spijt van krijgen. In ieder geval zal het mij spijten... als de Kuip, dat icoon van een Rotterdamse jeugd, wordt afgebroken. Alsof er niet al genoeg verwoest is. Absoluut. Het mooiste ja. stadion van Europa. Ja. En misschien maar ter wereld. De Nelke al benaderd door die actiegroep om uh, ambassadeur van de oude Kuip te worden? <lacht> nee hoor, nee, nee. Kunnen ze je bij deze benaderen? <lacht> Ik heb mijn zegje gedaan. Op 6 juni verschijnt bij uitgeverij Boom onder de redactie van het Nederlands Instituut voor Militair Historie het eerste deel van een serie boeken over Nederlandse militaire geschiedenis. En dat eerste deel gaat natuurlijk over het begin en dus over de 80-jarige Oorlog. In de persaankondiging wordt gesproken over het militaire raadsel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Toen namelijk in 1568 in de Nederlandse gewesten een opstand uitbrak tegen de Spaanse koning was niet te voorzien waartoe dat zou leiden en of het überhaupt kon lukken. En in het zuiden lukte het ook niet, maar in het noorden wel en ontstond de onafhankelijke republiek. Die militair gezien steeds beter was opgewassen tegen die hele lange oorlogsjaren. Um, een aantal acteurs, auteurs beschrijven in tien hoofdstukken de tactische militaire revolutie bij het leger en de vloot... De bewapening, de recrutering, de organisatie, die financiering van de militaire macht. En de gespannen relatie tussen soldaten uiteraard, het krijgsvolk en de burgerbevolking. Adrie van Vliet schreef mee aan het boek. Uh, straks tuurlijk over dat raadsel, hoe, hoe kon het? Maar laten we even kort stilstaan bij de serie. Dit is deel 1, wanneer komt de rest? Nou, de bedoeling is dat er nu elk jaar een deel gaat verschijnen. Een beetje qua volger wat willekeurig. Volgend jaar zal een deel over uh, het militair optreden. door de compagnie in staat Buiten Europa verschijnen. En zo voor werken we naar het heden toe. Maar, maar heel even: je zou zeggen 80-jarige oorlog. en dan is er nog één keer die Belgische opstand. en is het einde klaar met de Nederlandse oorlog. hoezo uh, verschillende delen. Nou, verschillende delen. Er is natuurlijk veel meer aan militair gebeuren, operationele optreden. Je moet even denken aan de Koude Kolonien. Oorlog die erin zit. De, de oorlogen die niet gevoerd zijn, wou je Die zeggen. spelen ja, natuurlijk gaf. ook mee. Ja. Want ja, daar uh, ja. Nee, dat nee, is natuurlijk okay. ook van belang voor onze militaire geschiedenis. Ons nee, nee, land is zeggen. verdedigd, heel ja. lang. Ja. Ja. Ja. De, maar en, ook al werd we... het niet aangevallen, er waren altijd militairen. Maar vergeet het, de Wereldoorlog en... niet. De Eerste Wereldoorlog waar wij bij betrokken zijn toch, als gemobiliseerde eh, natie. En dus neem aan in de koloniën. De koloniën, Nederlands-Indië, komt er volop in terug. Dus wat dat betreft. Waarom nu zo'n serie? En waarom nu zo, serie? Uh, de serie is al heel lang geleden opgestart, om het waar te zeggen. Het onderzoek moest veel jaten ingevuld worden. Dus we zijn al uh, eigenlijk van 2006 bezig met uh, ja, de zaken voorbereiden. En wij wilden pas nu met dit deel uit gaan komen als eerste. Dat we ook de garantie kunnen geven dat nu elk jaar een deel kan verschijnen. Zodat we over een aantal jaren zes delen op de boekenplank hebben staan. Ja, het ziet er in ieder geval uh, prachtig uit. Uh, het is de bedoeling dat het voor een groot publiek toegankelijk is... Um, laten we gauw gaan naar de deel 1, uh, wat ik al gezien heb. Terug dus naar uh, 1567, 1568. Om toch even ieders vaderlandse geschiedenis op te rakelen. Even kort wat uh, de inzet is. Ja, 15, uh, ja, midden van de 16e eeuw zou je kunnen zeggen. Ontstaan er een aantal problemen binnen... De Nederlanden, het huidige België, Nederland zou je kunnen beschouwen. Wij maakten een deel uit van een groot rijk, Habsburgse Rijk... waar Spanje ook in zat, Oostenrijk, een lange tijd... En daar gaat het en dan gebeuren. Je ziet dan dat namelijk de bestuurders van dat rijk, en uh, Philips II bijvoorbeeld... Een, een zekere vorm van centralisatie wil gaan doorvoeren op vele terreinen. Religie, economie, belastingen, bestuur. En ja, dat zinde veel mensen niet die andere belangen hadden. En dan moet je vooral dus denken aan uh, de hoge adel in deze regio. Die zag dat allerlei privileges uh, ja, aangetast zouden kunnen worden de rechtspraak uh, die gecentraliseerd zou worden... waar allerlei mensen minder invloed zouden krijgen. Fiscaal gezien, men zou waarschijnlijk meer moeten gaan betalen. Uh, gebied was een hele belangrijke factor. Uh, men wilde ook op dat gebied centralisatie. Katholieke leer bovenaan en alle afwijkingen werden niet toegestaan. En er werden ook strenge vervolgingen op uh, afgekondigd. Plakaten noemden ze dat, wetgeving. En dat hele gebeurde, al die onderdelen een soort smeltkroes van uh, redenen, leidde eigenlijk in 1566... tot een eerste aanzet van een opstand. Ja, en als we het over gewapende strijd hebben die er dan ontstaat... dan moeten we natuurlijk ook vooral weten hoe werd er toen gevochten. De tijd van de ridders, te uh, paard is voorbij. Ja, de ridders van het paard waren echt voorbij... en ook de kruisbogen waren voorbij en dat soort zaken. Wat je nu dus ziet, is de opkomst van de wat grotere huurlingenlegers. Legers die bestaan dus uit... Uh, ja, beroepssoldaten die ingehuurd worden. Men heeft dus geen dienstplicht nog in deze periode. En het vechten, ja, dan moet je toch een hele andere uh, beeldvorming hebben dan nu. Het zijn geen automatische geweren die we hebben, geen vliegtuigen enzovoort. Het is echt uh, op de grond of op het water. Veel handwerk om het zo maar te zeggen. En uh, men was dus redelijk beperkt in uh, ja, de manier van vechten, de snelheid van vechten en ook de effecten van het vechten. Heel even... We hebben allemaal een beeld bij die 80-jarige oorlog. Uh, het begint bij de slag bij Heilige Leef, 1568 ja. toch? Uh, daarnaast is er allerlei gerotzooi. Die geuzen die varen ergens naar binnen en bevrijden iets. Uh, we dachten altijd dat het een zootje was. Maar is het ook een gewoon echt geregelde oorlog geweest? Van, nou, van dingen tegen. Zeker in de eerste jaren. Uh, dat wordt ook een beetje in de titel weergegeven: Een opstand na geregelde oorlog. Het is echt een. Uh... Er zit geen grote strategie in de eerste jaar in. Het is echt een opstand. Met her en der eh, worden zaken aangepakt. Pas in de loop van de jaren. en Dan zit je al in het midden van de 17e eeuw. Zoals rond 1620, 1630. Dan kun je echt zeggen. Sprake van geregeld oorlogvoering. Zijn er zijn goed georganiseerde vloten. En er is een goed georganiseerd leger op de been gebracht. Laten we even de weg daar naartoe volgen. Even terug nog naar. Want dat is van belang toch. Hoe wordt er gevochten? Uh, er zijn al vuurwapens. Maar die zijn niet heel erg betrouwbaar. Want ik begrijp uit, uit het boek dat uh, mensen eigenlijk toch nog het liefst willen vasthouden aan die uh, pieken van 6 uh, meter. Dat dat een eerbare manier ook is om te vechten. Die vuurwapens, dat wordt een beetje, ja, dat vindt dat is niet chic, geloof ik nog. Hè? Nou, het is heel aardig dat je dit zo zegt. Uh, er zijn twee opties, en ook twee uh, scholen zou je kunnen zeggen, met name de School van uh, het Centrale Gezag. De Spaanse troepen bijvoorbeeld. Die uh, ontleenden prestige vooral toch ook aan uh, de pieken en de hellebaarden die gebruikt werden. Dat was ook de kern van hun uh, leger. Hellebaarden uh, is ook een soort steekwapen. Ja, ook een soort spiessteekwapen. Blanke wapens worden ze ook wel genoemd. En terwijl je bij de opstandeling juist ziet, en dat heeft ook een beetje met uh, ja, dus de geografische situatie te maken... zij. Kozen wel meer voor musketten en voor roers. Een roers is een soort klein pistool. Musket is wat groter. Had wat uh, grotere dracht van uh, de kogel. En daar zie je ook het directe verschil tussen. Opstandelingen kiezen meer voor vuurwapens. Terwijl de Spaans koningsers in de troepen nog lange tijd vasthouden. Ja, ze waren moderne afstandelingen. Ja, moderne. Het was ook Sorry. een keuze, met je status. Eh, makkelijker ook. Het kostte minder geld om eh, dat aan te kopen. Want ja, ze konden al eh, gebruik maken van zekere massaproductie. Dus wat dat betreft zie je daar al. Ja, maar dat, dat, het vuurwapen is nog niet de effectieve Kalashnikov. Het is, je kan om de paar minuten, geloof ik, schieten. Ja, en die massa zelfs, geloof ik, was draakig. Ja, als je heel uh, goed was, dan kon je, heb je een aantal schoten. Uh, vijf minuten zo'n beetje laden en, uh, en uh, Pardon, laden en dan schieten. De dracht was vijf minuten en dan twee minuten. Tussen twee en vijf minuten geoefende soldaat kon dat voor elkaar krijgen. Ja, en dan nog even, want die pieken... en dat, dat gaat dus om massa mensen die allemaal zo'n enorm... want je moet je erbij voorstellen, dat is toch of, tegen de zes meter? Hè, zo ja, ding, dan staan ze allemaal vijf, in, meter, het, ja. in het gelid. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een idee over hoe je vecht. We gaan massa tegenover massa staan. En dan is het handig om die pieken te hebben voor als de cavalerie te paard uh, daarop opgevangen kan worden. Maar in het noorden van Nederland willen ze anders vechten. Want daar weten ze dat ze verliezen als het aankomt op een confrontatie tussen grote legers. Ja, in eerste instantie zie je ook dat de opstandelingen niet in slagen om een leger in het veld, een koninklijk Spaans leger, te bevechten. Ze verliezen alles op één slag na. Die werd dan genoemd 1560. Heilige Lee. Heilige Lee. En uh, van Lievele zie je dan ook, binnen uh, het denken van de opstandelingen... en dan gaan we een beetje naar die geregelde oorlog toe... dat men ook toch een aantal facetten van die Spaanse troepen qua organisatie gaat overnemen. Maar dat is een heel lang proces, een hele lange leerweg... met heel veel vallen en opstaan en met name dus heel veel verliezen. Want er is al sowieso gedoe met zo'n huurlingenleger. Hè? Want je bent te schaak als je ze niet kan betalen... en als ze ja. bedenken toch ook voor de andere partij te willen gaan vechten. Klopt, ja. Je, je hebt eigenlijk een leger als je geld hebt. Heb je geld, kun je, een leger, uh, kun je mensen inhuren, huurlingen inhuren... en dan kun je dus aan de, de gang met je oorlog. Is de, geldfine, de financieringsbasis niet solide... dan heb je dus voortdurend last met muiterijen... en kun je dus geen staat maken op je troepen die je... Uh, ter beschikking. En dat is een reden waarom Willem van Oranje in het begin voortdurend in de pan wordt gehakt, geloof ik? Ja, dat is onder andere. Hij kan zijn troepen buiten bepaalde termijnen betalen. Hij wil ook bepaalde operationele doelen bereiken binnen een bepaalde tijd. Dan lukt dat niet? Ja, dan gaat het ook fout. Wat je nog enkele keer ziet is van als men ziet dat het geld opraakt en de zoldein niet meer betaald kan worden, dat men nog een soort one offensief of slag aangaat, maar over het algemeen was het dus kansloos. Even proberen te begrijpen. Ik moet me dus echt voorstellen... Willem van Oranje kan zijn troepen niet uh, lang genoeg betalen... en zo halverwege een veldslag zeggen die jongens van Willem van Oranje... we houden het voor gezien, we worden niet betaald, we gaan naar huis. Nou, in de beginperiode een heel mooi voorbeeld van uh, zijn Maas-operatie. Dan heeft dus heel veel uh, troepen onder, uh, ja, onder zich betaalt hij op zich goed, maar zijn geld is wel eindig. En wat doet zijn tegenstander, Hertog herder van Alva, Die probeert de zaak te rekken weet dat zijn financiële middelen eindig zijn. En op die manier uh, slaagt hij dus in om dit gevaar uh, te neutraliseren. En Willem van Oranje moet dan ook zijn troepen afdanken of ze gaan zelf al weg. Nou heb je aan de ene kant het oorlog voeren door die legers tegenover elkaar te zetten. Het andere is, standaard ook in al die jaren, is het belegeren van de stad ook weer prettig om zo'n stad in te winnen. Want als je soldaten niet kan betalen... kunnen ze tenminste die stad plunderen, geloof ik. Ja. Uh, en dat is een, een strategie... waaraan lang wordt vastgehouden. Het belegeren van die steden. En dat is nu prettig, want ze hebben ook voor het eerst... een grote kanon waar dat mee kan... Nou, het beleggen van uh, steden was gewoon een noodzaak. Wilde je een gebied veroveren, zeker een gebied als uh, Zeeland en Holland... een verstedelijk gebied, ook van Brabant, God, dat was wel, eigenlijk wel Vlaanderen... dan kon je gewoon niet om die steden heen. En dan had je een aantal keuzes. Je kon die steden, als ze wat groter waren... dan uh, koos je meestal voor de blokkade, uithongeren. En waren ze wat kleiner, dan werden de zaken echt aangevallen... en uh, berend, om het zo maar te zeggen. En dan werd dus met geweld geprobeerd een stad in te nemen. En vervolgens worden die steden geplunderd door de. Een beetje afhankelijk van welke periode we zit. In de beginperiode zie je echt van. dan ziet men de tegenstander als. Uh, ketters. Daar hoef je geen rekening mee te houden. of er geen afspraken na te komen. Dan zie je ook de diverse steden. Nou, noem maar Naarden, zit en dergelijke. worden uitgemoord volledig. Haarlem, maak afspraken maar. Als men zich dan overgeeft, houdt men zich niet aan de afspraken. Dan zie je dat er eigenlijk ja men eh, later plunderingen toe en eh, men houdt zich niet aan bepaalde afspraken en rechten. Later in het verloop van de oorlog zie je wel dat er een soort conventies ontstaan van als men zich overgeeft, houdt men zich ook aan de afspraken. En dan moeten we vooral ook niet denken dat het uh, de hoorde Spanjaarden zijn die die Nederlandse steden veroveren. Maar het zijn in vele gevallen ze in het begin ook gewoon Nederlanders die met elkaar vechten. Ja, het, zijn, uh, het Spaanse leger, om het zo maar te zeggen, is eigenlijk een verkeerde term. Het Koningsgezinde leger is misschien wat beter. Want de keurtroepen waren wel van Spaanse afkomst, de zogenaamde tertio's. Maar daarnaast zaten heel veel uh, Duitsers erbij, veel Walen, veel Vlamingen, maar ook Hollanders en, en Zeewel. Die uh, kozen voor de goed betaalde baan. Nou, hebben we het al een paar keer gezegd. Het, het, het splitst zich op in een noordelijk deel. Holland, Zeeland en een zuidelijk deel. En in dat noorden merken ze dat ze het op een andere manier kunnen doen. En dan het, het, het, het ontstaat ook die scheiding hè, tussen het noorden en het zuiden. En in jullie boek staat dat die scheiding bepaald wordt... eigenlijk door militaire zaken... Dat het militaire achtergronden heeft. Ja, ik denk en dat is een beetje ook het nieuwe van het boek... dat nu heel duidelijk uh, wordt uh, gemaakt... dat uh, de scheiding tussen Noord en Zuid... voor het grootste deel militair bepaald is. En dan moet je dus vooral denken... Uh, de opstandelingen in het noorden... slagen erin om hun positie uh, ja, veilig te stellen... door de geografische omstandigheden, de besterkte steden, drassige gebied... waar namelijk het Spaanse leger, hun tegenstander... onvoldoende uit de voeten komt met ontplooien van grotere leger ene zoals ze gewend waren. In het zuiden daarentegen, ook in het oosten in eerste instantie, kon dat wel. En dat maakte in die opstandelingen geen schijn van kans. En dan zie je dus voor Lievelay dat men zich uh, in het noorden stabiliseert... in uh, dat gebied Holland-Zeeland als kerngebied. Friesland erbij, later wat Utrecht. En in het zuiden, Brabant met name, Vlaanderen, ja, daar lukt dat niet... Want daar zijn die Spaanse troepen oppermachtig. En het slaagt me dus niet in om die uh, ja, te weerstaan en uit te schakelen. Waarom is die drassigheid en dat water zo'n groot voordeel? Omdat men kan er geen kan ontplooien. Men kan er geen grote legereenheden inzetten tegenover de tegenstander. Men trekt zich vaak terug op de versterkte steden. Men heeft het water. Men kan snel troepen verplaatsen in Holland en Zeeland. En dat zijn allemaal voordelen die uitstekend uitgebreid zijn. Ja, Spanjaarden zakken gewoon het moeras in. Of hoe moet ik me dat voorstellen? Spanjaarden eh, proberen zich wel aan te passen. Een mooi voorbeeld is het beleg van Leiden. Dat proberen ze wel alleen. Vaak door het optimaal benutten van de geografische omstandigheden... slagen de opstandelingen erin elke keer dat soort aanvallen te pareren en dat soort operaties uh, te niet te doen. Is het nou ook zo dat die opstandelingen al snel in de gaten hebben... dat het van belang is om activiteiten op het water... geuzen, uh, bevoorrading uh, via de rivieren... om dat als één grote gecoördineerde actie te doen... Nou, het zijn zeker in het begin geen de acties. Het is meer ook een stukje toeval, om het zo maar te zeggen. Maar op den duur zie je wel een groei van uh, het gebruik van uh, oorlogsschepen... die ondersteunend gaan zijn bij het optreden van de opstandelingen te land. Dus men maakt daar ondersteuning van, men maakt daar gebruik van... De snelle troepenverplaatsing zijn daar daardoor mogelijk. Maurits kan uh, in korte termijn kan in het noorden van uh, de republiek actief zijn. In het noorden van de Nederlanden. En daarna heel snel zijn troepen verplaatsen bijvoorbeeld naar richting Zeeland. Nou, dat zijn ook zaken waar de tegenstander rekening mee moet houden. En dat zijn dus de voordelen die uh, Maurits in deze periode volledig uitbuit. En benut. Nou is Maurits natuurlijk echt een cruciaal figuur, geloof ik. Altijd geweest hè, in überhaupt uh, militaire zaken. De, de, de Nederlanden, de, de, de, de opstandelingen krijgen op een gegeven moment een beetje adempauze, geloof ik... omdat er ja. in Frankrijk ook nog oorlog moet worden gevoerd. En dan nemen ze de tijd om buitengewoon effectief te komen... tot een geheel nieuw soort leger. Ja, het is met name uh, de periode dat uh, Philips II moet kiezen voor uh, andere belangen in zijn wereldrijk. Hij gaat zich dan bemoeien met de godsdiensttwisten in Frankrijk. Dan trekken er troepen uit de Nederland die opstanden moesten bestrijden naar Frankrijk. En dan krijg je dus die aandampauze die je noemde. En in die periode start uh, Maurits met zijn neef Willem Lodewijk, die stadhouder was van Friesland, uh, Dan start hij een heel soort ja, programma om een beter leger te creëren wat enigszins zou kunnen, zich zou kunnen meten met die sterke Spaanse tegenstander. Ook in het open veld. En waarom is dat leger zo effe veel effectiever? Dat leger is zo effectief omdat hij er dus in slaagt... om eigenlijk de, de goede dingen die uh, dat Spaanse leger bezat... piekeniers die een belangrijke rol hebben bijgestaan door uh, musketeers en uh, soldaten die je roer bedienden... om dat element over te gaan nemen. Er komen dus meer piekeniers ook in het leger van de opstandelingen. Dat zijn Novem, de meeste dat niet, maar dat wordt afgedwongen... door Maurits en Willem Lodewijk. En dan zie je dus dat men verliefdelee een soort verhouding krijgt... die enigszins overeenkomt met de tegenstander. En het nieuwe is vooral dat zij... Erin slagen, en dat hadden de Spaanse troepen ook veel minder, of niet, dat ze in slagen op een hele effectieve manier met het nieuwe element van geweervuur om te gaan. Dus met die musketten, die worden beter ingezet door een hele. Tactiek die daarna ontwikkeld wordt, om dat te gaan toepassen in de praktijk. Ze gaan toch ook voor het eerst echt trainen? Ze gaan echt trainen, ze gaan exerceren. Er gebeurt bijvoorbeeld in Leeuwarden, dus ze worden uitgelachen door omstanders wat de soldaten moeten doen. Bij Steenwijk gebeurt dat, maar daardoor ontstaat een discipline. Men kan dan allerlei. Uh, manoeuvres gaan ondernemen met deze troepen... die ze in het begin totaal niet kenden. En het zijn eigen jongens, toch? Die ook betaald worden nu vanuit uh, de verschillende gewesten. Het zijn zeker geen eigen jongens. Ze blijven huurlingen. Okay. Alleen het grote verschil is met de periode hiervoor... Zeg maar vanaf 1589 gaat dat veel beter. Dan heeft de raadpensionaris Johan van den Barneveld ervoor gezorgd... dat er voldoende geld steeds aanwezig is om die soldaten te betalen. En dan ja, zou je kunnen zeggen, het lijkt een beetje op eigen troepen... maar er blijven huurlingen. Alleen het grote verschil is, ze worden goed betaald. En je ziet dan ook, vanaf 1589 zijn er geen muiterijen meer in het staatse leger. In I tegenstelling tot bij de vijand. Is het geheim dan niet... Even één kort vraag. Is het geheim dan niet eigenlijk uh, dat... Uh, de Republiek er slaagt in om geld... Voldoende geld binnen te halen op een betere schaal? Ik denk niet dat het geheim is. Denk ik denk dat dat de sleutel is. voor het militaire succes ook. en voor de onafhankelijkheid. Men slaagt het in om geld te verdienen. En dat kan voor een deel teruggepompt worden in het leger. En dat ook dat, dat, dat, dat, dat ze erin slagen geld verdienen. komt natuurlijk ook weer door dat water. Door dat ja, die handel en aan de, de vlootkant. Uh, handel en scheepvaartvisserij. zijn alleen maar mogelijk. in deze periode. dat er bescherming is van een goede vloot. Nou, die ontstaat ook in deze periode. En dan zie je eigenlijk een uh, tweeslag. Er wordt geld verdiend. En met dat geld kan ook veiligheid gekocht worden. En dan is, is het eerste succes is dan de slag bij Nieuwpoort? Voor het leger betreft uh, de inzet. Dan uh, is eigenlijk de testcase van dat staatsleger tegen dat sterke Spaanse leger. Wat eigenlijk de keurtroepen van Europa waren. Dat is 1600 de slag bij Nieuwpoort. Dan slaagt Maurits erin om dus dat Spaanse leger te weerstaan. Te verslaan, zou je kunnen zeggen. En dan heeft hij ook namen gemaakt. En dan is ook duidelijk dat die republiek met hun uh, leger op gelijke voet staat. Ja, even, even voor de duidelijkheid: slag bij Nieuwpoort hebben we het over een open uh, veld. Oh, een open slag, slag in de duinen ja. en op het strand. Ja. En, en waarom winnen ze dat dan? Zij winnen dit omdat zij dus nu in staat zijn... hun troepen dusdanig in te zetten. Eh, vuurkracht, piekeniers, cavalerie. Eh, op eenzelfde soort manier als de Spaanse troepen ook gewend waren. Ja, maar dan kan je ook nog zeggen als ze het, het op dezelfde manier doen. Dan staan er twee vergelijkbare grootmachten. Uh, wat, wat, wat geeft de doorslag? De doorslag heeft hier gegeven een stuk uh, ondersteunen met artillerie vanaf het strand. En dat Maurits uh, nog een aantal reservetroepen achter de hand had gehouden die op het laatste moment... tijdens het beslissende punt heeft kunnen inzetten. Dus het heeft ook toch weer te maken met uh, een, een, een, een, iemand die aan het hoofd staat... die het overziet en die strategisch heel erg handig eigenlijk is. Eigenlijk altijd zo. Strategie ja. blijft ook bepalend... en ook vaak de aanvoerder toch die een uh, doorslaggevende functie... en uh, betekenis heeft. Goed, samenvattend leert het boek ons uh, eigenlijk gewoon... precies hoe die partijen elkaar al die tijd uh, bevoegd te hebben. Dat zeker. En uh, wat echt het nieuwe is, dat je dus ziet, die, uh, dat werd net al even genoemd... dat de financiën een hele belangrijke rol spelen. Die worden verdiend en dat wordt dan later besteed aan het legen. Daardoor kun je veiligheid kopen, als Wa het ware, en ook creëren. Dus op een gegeven moment, we al, nog weer veertig jaar later, denken die Spanjaarden... dat gaan we gewoon niet redden. Water. Daar wordt dan uh, vrede gesloten. Ja. Wa water en geld. Water, water en geld, dat zijn hier de sleutelpunten. <laughs> het, het, is een, het is een mooi uitgegeven boek. Uh, voor een breed publiek is de bedoeling. Ik denk dat die opzet uh, gelukt is. Het is de begin van een, uh, van een lange serie. Adrie van Vliet, heel hartelijk dank uh, voor je toelichting. OVT is er weer na 11 uur en dan gaan we door met de Haarlok van Willem 1. Blijft u vooral luisteren. We gaan het hebben over Nederland in het begin van de 18e eeuw aan de Oostzee. En een documentaire over goudkoorts in de jaren 50. Tot zo.